De druk op het kabinet voor een boosterprik wordt steeds groter. Dat is de extra vaccinatie tegen covid. Nu de besmettingen toenemen en de zorg dreigt vast te lopen, moet je snel zijn. Vinden allerlei organisaties. De druk wordt nu vanuit alle kanten opgevoerd, zegt verslaggever Ron Frezen. De druk vanuit de ziekenhuizen, vanuit de samenleving, de politiek, om dat te doen, wordt groter en groter. Waarbij je wel de kanttekening moet plaatsen dat de besmettingen van nu niet lager waren geweest als we eerder met die boosterprik waren begonnen. Het kabinet mikte op december. ...als startdatum voor 80-plussers, maar volgens de GGD's kan dat allemaal veel sneller. We zijn al een tijdje bezig met die voorbereidingen, kijken naar welke locaties hebben we daarvoor nodig... Uh, ...welk personeel hebben we daarvoor nodig en is alles facilitair op orde om de groep die er aankomt goed te kunnen ontvangen. Als nu gezegd wordt begin morgen, kan dat dan? Ja, hier in regio Utrecht kunnen we in principe morgen daarmee beginnen. Bij de rechtszaak tegen Ridouan Taghi en 16 andere verdachten wordt mogelijk het leger ingezet om de boel te beveiligen. Die extra beveiliging is door alle gebeurtenissen in aanloop naar het proces zeker nodig, zegt verslaggever Wilke Boom. We hebben de moord op advocaat Wiersum bijvoorbeeld gezien, ook op Peter R. de Vries. Nou, de risico's op gewelddadige ontsnappingspogingen die worden zeer hoog ingeschat. En daarom gaat er dus heel veel menskracht zitten in persoonsbeveiliging van rechters, van officieren van justitie, van advocaten ook. Het kabinet. Het maakt zich grote zorgen over de zware extra taak voor de politie. Ze hebben al een tijd last van personeelstekort. Op de A58 heeft de politie een automobilist neergeschoten. De man raakte gewond. Hij ging er vandoor bij een controle en reed spookrijdend... en met hoge snelheid volgens de politie. In zijn auto lagen zakken met drugs... En op station Utrecht Centraal kan er weer piano worden gespeeld. De NS haalde hem een half jaar geleden weg, omdat de vleugel steeds vernield werd. Maar nu komt het spoorwegbedrijf daarop terug, omdat een vrouw een piano heeft geschonken. Het weer in het zuidoosten, kan het vanavond licht vriezen. Morgen bewolkt en wat motregen, behalve in het zuiden, daar veel meer zon en een graad of twaalf. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. In de regio Noord-Holland staat een file op de ring van Amsterdam, de A10 Oost, richting Zaanstad. Voor de tunnel is de vertraging 10 minuten. Er zijn twee rijstroken dicht, het wegdek is daar beschadigd. Tot zover de verkeersinformatie. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. ZFM. Met nu jouw keuze ZFM.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 Uh, wel de mooiste muzikaal, dan zeker de ja. mooiste tijd. Had je uitleven. toen al ambitie uh, ongetwijfeld om, om zelf een, een goede gitarist, bassist, zanger te worden? Nee, nee, het is wel uansluiten? zo. Ik, ik ben wel opgegroeid uh, dat ik gezongen heb altijd uh, op de koorschool van Dr. Kat in Arnhem. In het begin. Ja, uh, nou ja, maar daar hebben we al uh, kerstmuziek in de kathedraal. Dat was dan toch al de eerste LP <laughs> waar je op stond. Yeah. <laughs> dus uh, ik heb altijd wel iets met, met zingen gehad of zo.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 de box. Ja. Uh, wij uh, konden in de kerk van Overveen konden wij uh, een koor gaan begeleiden. Mm. Uh, de deal was dat wij dan zondags uh, met een koor zouden optreden. De zogenaamde ja. beatmiss. Dat was ja, een oh, dat toen een tijdje. Ja. We hebben geloof ik hier in Sanfant ook nog gespeeld. Ja. En als uh, tegenprestatie mochten wij oefenen. Eerst in de kerk. Hè. Ja. Huh. En ...in het vooruitzicht werd gesteld dat wij een uh, zangcombinatie konden krijgen. krijgen konden. Ja, oké. Okay. Ja, de kerk heeft toen uh, een Dynacord Rex gekocht, een versterkertje. Voor jullie, ja? Hoe die eruit ziet, ja. Ja, geweldig. Rex. Maar het mooie was, er was één versterker...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 Je ging altijd met een piano op opstappen. Nee, dat, dat was het natuurlijk. Dat kon niet die tijd niet. Nee, dat nee, had je niet. Dus nee. uh, er werd een optreden werd vastgelegd. Ja, stond er de piano. Ja, stond er stond een piano. Ja, dat was een wrak meestal. de een Moest je wel afwachten. Ja, ja, ja. ja, Dus dat was het enige voordeel dat hij eruit stapte. Dus ja. Dat was echt een drama volgens mij. Goed, hij heeft het wel goed gedaan in die zin. Ik zeg altijd, Charles is op het hoogtepunt uitgestapt. Want we hadden net dus op een gegeven moment... Een, uh, zeg maar het loostige Jazz Concours gewonnen. Ja.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 Dat was nog wel een interessant ding even. Op een gegeven moment, omdat we dus op televisie waren en dat Loser de hadden gevonden... En ...heb ik toen een interview gedaan met Jip Koolstein. Nou, Jip Koolstein was de Telegraaf, de, de populist ja. van Nederland ja. of zo. En, en bij Jip ging het zo dat je dan bij hem thuis, en dan stonden een paar kratten bier en die gingen gewoon op. <laughs> dus er werd wel ja, lekker ja. gepraat, zullen we zeggen. Ja.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 Ook dat um, wij hebben in die zin wel uh, we een hele goede periode gehad. Alleen we hadden een, een pech. Um, Tony Vos was onze producer. Ja. Die was op een gegeven moment ook de producer van Quidy en de Blizzard's. En toen Quidy en de Blizzard's overgingen naar een ander, ander, uh, ander platenlabel, toen was je dus op zoek naar een nieuwe band en dat werden wij. Oké. Okay.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 I'm driving me mad, oh, because I I need your love so bad. Need your to talk to me at night. I don't want you to worry, baby. I know.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 Boys, you know, and God knows when. Now, you know, I just been sitting here thinking, wondering what in the world.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 your town. Ja, ik kan. Wan en won Maar was jij ergens groot fan van? Ja, de Rolling Stones. Wow. Maar niet zo adeptisch hoor. Oh, oh. En uh, uh, John Mayle. En uh, Elmo James. Elmo James, ja. Yeah. Eddie Boyd, de yeah. pianist. Oké. Ja, Autor denk ik. Autor ja ja, ja.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 ...vanuit die blues, hè, een beetje van Chuck Berry-achtig en die rock'n'roll... ...maar ook wel die blues invloed of zo. En je ziet gewoon, die ontwikkelt je dan gewoon verder. Ja. Maar eh, de, ja, ja, ik vond het wel grappig opmerking over die pijn. Kijk, ik bedoel, het gaat gewoon om... Eh, ja, die muziek, ja... Ik denk dat het voor iedere generatie geldt. Dat je elke generatie heeft behoefte aan een zijn, zijn, aan, aan, aan muziek waarmee...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 Is het inderdaad de Thielman Brothers of zijn het toch... Uh, nou, en, die, mee, ja, die de, de Thielman Brothers zijn wel heel erg ja. bepaald geweest, hoor. Ja, zeker. Je komt die documentaire zien, maar dat is gewoon echt zo. Dat die, die, die, die waren ook echt hun tijd ver vooruit. Ja. Die, die konden al dingen op, op gitaar en dingen die... Mensen die gitaar wilden spelen, dachten, wat gebeurt hier? Wat doen ze? Wat, dat is ja. buitengewoon... Ja. Maar dat moest allemaal ja. nog uitkristalliseren, hè? Want misschien weet je dat, toen de, de Stones optraden in het Koerenhuis... ...waar is hij natuurlijk de hoofdhekt. Ja. Maar het voorprogramma, daar traden de folio's op. Ik was van de folio's gehoord. Nee. Ja. En de folio's. <laughs> samen in een bootje en in een slootje. Nee. En dat, dat, ja, dat is we heel veel Ja, dat soort. Uh, ja. Dus het moest toch helemaal in hele elkaar ja, passen. Het ja, ja, ja. ja. ja. is ook een heel groot fiasco geworden, dat concert. Ja. Ja. Maar ze op... zeggen wel eens dat de eerste Nederlandse rockplaat was, uh, komt van het dak af. Ja.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 Dus en daarom heeft dat, wat dat betreft, is perspectief hele veel later ook mag zich ontwikkeld echt met benz uh, en zo. Ja, een dus, uh... groot anymore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 Wat zijn je objectieve metingen om te ja, zeggen, hij is de okay, beste? Ja. Is dat dan de snelheid? Ja. Is het dat hij de ja. meeste platen heeft verkocht? Kremend, dus wat ja. je wel kan zeggen, wie is jouw favoriete gitarist? Ja, ah, en waarom ja. is dat dan? Nou, ja. mijn favoriete gitarist is Peter Green. En ik kan heel goed uitleggen waarom dat is. Maar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 sans jamais connaître l'ennui les années passeront sans bruit entre le ciel et mes amis pour moi la vie va commencer et pour moi la vie va commencer pour moi la vie va commencer Nou misschien tonnen we terug to naar het de invloeden je eerste singeltje ja Oh ja, nee, ik was 13 hè, 1963. Ja. En, uh, dat was wel grappig, dat, uh, dat, zie, dat zie je helemaal niet meer. Maar uh, ook dat was uh, de jaren 60. Niet alleen de, de, de, de Engelstalige nummers werden dit. Klopt Duitse ja. nummers, Frans. Ja, Frans. Adamo had je ook. Adamo, ja. Ja, ik vond het wel dat. Maar jouw zin was? Poor Provolatila Vila versterken. Nog een keer?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 Simon Carfonkel Carfunkel ook echt ongelooflijke fans waren van Klopt, de Everly Brothers. Ja. En enorm door, door, door beïnvloed zijn. Sterker nog, zijn die eerste periode, uh, Simon en Carfonkel ook echt bezig ja. geweest om helemaal die Everly samen te creëren. Ja, ja. Op hun manier, ja. met hun ja. stemmen. Ja. Ja. En later is dat natuurlijk meer gaan veranderen en, en Tuurlijk, meer, meer afwisseling. Ja. En niet alles twee stemmen of zo. En ze hebben ook dus nog een keer een concert gegeven met die, uh, met die twee. Klopt, boys. ja. En, uh, In de ja, zo een paar jaar geleden. Ja. geleden maar ja. ik, uh, de ja. ja. Everly Brothers ja. ja. En ik vind het nog steeds waanzinnig ja, goed muziek. Uh, ja. ja, zeker, nog ja. ja. ja. dus even over die muziek zien ja. zie uit de jaren zestig. Uh, ik kwam goed de herinneren met Tom misschien ook, wat jullie ook wel. Als je dan uh, een LP ging kopen, of van plappers te kopen, ging je eerst natuurlijk uh, ergens...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 Ja. Want we moesten dus optreden de kerk om de jeugd binnen te halen. en uh, er waren liedjes van Kumbaya en uh, oh, ja. Go Tell to the Mountains. Ja, dat werd gezongen. Het, uh, ja, <laughs> Tell -like our friends Just when may say Ooh la la Wake up pretty soon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 En eh, ik wilde ook gewoon in een band en muziek maken ja. of zo En ik kom dus bij Jos de Wilde, dan kom ik bij hem thuis. En ik laat hem een bandje horen. En dan hoorde je dan ook Jeremy Spencer, dat was dan de slidegitarist van Fleetwood Back. Okay. En die deed dan Dus My Broom of zo weet je wel. Ja. En eh, Jos die pakt zo'n gitaar. En die... Uh, en die... Ja, die, wat, wat pakte hij nou precies? Het was dus niet zo'n buisje, wat, wat dingen ook had. Nee. Maar uh, pakte gewoon iets van, van, van een...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 Nou, vervolgens had nou, dat toen Charles echt gewoon een vertreffelijke is, Echt dat bloesgevoel, echt dat, dat rechterhandje en zo. Met die linkerhand, maar vooral die rechterhand die lekker kon gaan. Dus dat was al heel geweldig. En dan kwam nog eens een keer op een gegeven moment uh, Frans de Klei Die gieterist die nog steeds in de band zit dus. Ja, ja, ja. en die was ja, voor mij de Nederlandse Peter Green. In de zin dat hij ook heeft wat Peter Green heeft. Namelijk het weglaten van noten En hij jou meeneemt.